Waterbalgemoed met het NOS-Journaal. Er zijn mogelijk fouten gemaakt bij het beoordelen van Joel S., die vorig jaar in Rotterdam zijn Amerikaanse huisgenoten met 27 mesteken doodde. Uit stukken die de NOS heeft ingezien, blijkt dat hulpverleners op de hoogte waren van de geestelijke problemen van de man. Zo kregen ze een melding van het slachtoffer, maar hadden ze ingeschat dat S. geen acute problemen had. Eerder die dag liet hij aan zijn huisgenoten weten dat hij seriemoordenaar wilde worden en dat het tijd was voor revanche. Vandaag gaat de rechtszaak tegen Joel Ace verder. De Egyptische oud-president Morsi is begraven, een dag nadat hij tijdens de rechtszaak tegen hem in elkaar was gezakt en overleed. Volgens een advocaat is hij begraven in de hoofdstad Cairo. De familie kreeg geen toestemming om Morsi bij te zetten in het familiegraf in zijn geboorteplaats. Een snelle begrafenis is gebruikelijk in de islamitische wereld... maar maakt een goed onderzoek naar de dood van de oud-president onmogelijk. Hij werd in 2013 afgezet door het leger van Egypte... en volgens aanhangers is hij in de gevangenis niet goed behandeld. Bij een steekincident bij een asielzoekerscentrum in Harderwijk gisteravond... zijn drie mensen gewond geraakt van die twee zwaar gebond. De derde is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. De drie wonen allemaal in het AZC in Harderwijk. De aanleiding van het stekenincident is nog onduidelijk. De Verenigde Naties concluderen na eigen onderzoek... dat ze de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar niet goed hebben beschermd. Er was geen duidelijk plan om de aanval van het leger op de Rohingya tegen te gaan. Bij het gewelddadige optreden zijn duizenden Rohingya gedood... en honderdduizenden Myanmar ontvlucht. Het weer nog. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon... en later ook wel stapelwolken. Vanmiddag is 23 tot 28 graden. Mogelijk ontstaat er langs de oostgrens later een enkele onweersbui. Morgen opnieuw warm, dan 25 tot 30 graden. In de loop van de middag is er wel weer kans op felle onweersbuien. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 draag de Amsterdam 10 minuten vertraging verknopen de Nieuwe Meer. De N208 Al aan de Rijn Hillegom. Daar staat tussen Wouwbrugge en Leijmuiden 3 kilometer, 4 met een kwartier vertraging.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 Toes, lief. dankjewel. Namens de medewerkers en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zand, zomer Zand, Dit is de zomer van ZFM. Met nu entertainment for you.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 Nou ja, en, en, dan, en dan deze, dus uh, dat had je vast niet gedacht. Dat had je vast niet gedacht. Nee, ik heb nee. Uh, denk ik 25 à 30 tracks gemaakt op het moment. Ja, nou, nee, maar dit is eventjes wat ik hier voor me heb staan. En uh, ik heb nog wel enkele ergens uh, staan. Zeker. Maar in 2005. Ja, je hebt me in ieder uh, geval, je hebt minder bestand. Ja, dat sowieso. <laughs> ja, precies, dat is belangrijk. En, en ik weet ook dat je al een hele tijd meegaat, dus uh, daarom zit ik eigenlijk ook te kijken. En ik zie het, uh, alleen maar. Uh,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 Ja, Voor de mensen even... die mij volgen, ik blijf sowieso gewoon muziek maken. Ja. Maar ik ga het nog wat verder uitbreiden. Ja, er komen ik... nog wat uh, leuke andere dingen aan. Ja, ik denk daar ben... ga je nog niks over vertellen. Nee, maar daarom ik denk, ik probeer ik wat los te buiten. Ja, dat lukt niet, hè. <laughs> <laughs> dacht je, ja, die is ik blond, denk... dus ik vraag het op een andere manier. Nee, nee, nee. nee, nee ik denk... het los. <laughs> ik denk, laat het eens anders, anders te stellen. Dus, uh, maar ja. ja, precies. Ja, anders. proberen. <laughs> hey, ja. en... Uh... <laughs>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 Nee, nee, nee, ja, logisch. Ja. Ja, ik bedoel, nee, kun je toch niet komen? Dus. Nou, nee, dan dus kijk je een beetje raar aan, denk ik. Ja. ja. <laughs> Zoals vanavond heb ik een feest in een in een voetbalkantine. Ja. Dus ja, als je daar dan heen gaat, ja, dat maar dat een... ja, dan kijk je wel. Uh... Ja, maar de voetbalkantine, ja, daar ontkom je niet aan. Dan kent iedereen je. Ja, maar dat is ontzettend leuk. Ja, ja toch? <laughs> Ja, vind ik wel. Elk feestje is leuk. Uh, ja, ja. Ik had even illusie met, met, met de computer. Uh, geef maar dat geeft niet. Dat is al die tijd al. Het gaat allemaal niet uh, helemaal uh, uh, lekker maken. Nee, nee, nee, nee, nee. Daarom zeg ik, ik had er net al in één keer twee mensen op, op, op mijn lijn. Ik denk, nou, dat gaat lekker. Ja, vervelend. <laughs> ja, dat en dat is dus... mij aan de kant gegooid. Nou ja, niet aan de kant gegooid, maar ik denk, ja, wat, wat moet ik nu? Ik moet toch een keuze maken, ja. Ja, nou ja, ik, en ik had het heel anders, heel anders gepland als dat het ja, de bedoeling was. Dus, maar goed. Het kan gebeuren. Ja, Ooit, nou ja. Moet je, dat, je druk maken, dat is, dat is live, hè. Daarom. Daarom, dat heb je. Hey, um, jij, hebt, jij hebt voor de rest uh, geen uh, leuke optredens van, uh, van uh, NL of uh, Tros of uh, weet ik veel... Uh, Jordaan-festival. Eh. Nee, ik heb op dit moment geen... Uh, Hele grote evenementen. Staan. Nee. Nee. nee. Dat is nee, niet. Komt het er wel, denk je? Nou, vorig jaar heb ik ze wel gehad. Ja. En het jaar ervoor ook. Dus ik ga ervan uit dat ik ze dit jaar ook wel krijg. Okay. Maar er staat nog niks gepland. Oké, okay, nou dan... Uh, denk ik dat wij hem uh, gaan draaien. Nou, hartstikke leuk. Eh? Dat, uh, dat had je vast niet gedacht.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 Ga daar snel naartoe, want die jongens zitten met allemaal met, met smart te wachten om een feestje. Ja, ja, ja het komt helemaal goed. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Waar is het? Is het is de, is de, bij jou in de buurt of? Uh... Ja, het is bijna een thuiswedstrijd. Oh, ik okay. het uh, op de fiets doen. Oh, oké. Okay. Nou, mooi. Ja, heerlijk. Ja, toch? Hey, dan wens ja, ik jou nog een heel. foto. Het is niet vaak bij mij in de buurt. Dat, dat vind ik op zich wel leuk. Het is niet vaak bij jou in de buurt? Nee, ik, uh, ik ben, moet altijd rijden. Het ja, is altijd ja. ver weg. En nou kun je gewoon op de fiets.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 Of ik een kooi en hij ziet geen waar. Een kleine lach, zo zelfverzekerd je raakt de juiste snaar Ik raak van de buis mijn gedachten gaan van Wat hangt ja. er nou weer aan mijn fiets? Jij bent niet waar ik alle allemaal vallen Ach, waarom ook niet? In de wat draai ik me om Maar zijn een warme van alweer Dat voel ik zacht de vinden Straks maar ik heb een hele lijf gier toen mijn lichaam op, alweer, ik nee, mezelf, dan ik sta naar zijn mond wat moet ik je mee, wat moet ik doen, al uit mijn gezicht, ik denk geen ik Maar één ding, ik niet graag gevangen, zeker niet door een man Deze Eva, haar appel wil het Jij ja, bent dichtbij, helpen mij naar binnen Ik kan spannen, het is fijn oh, al is het maar voor je weer met mij Precies waar ik val. dat al de zoveel verlangen. Jij? Jij, kunt jij kunt mij niet vangen Jij kunt mij niet vangen Ik raak in de war Maar jij dan toch wat ik deel Bedenk me eens? oh ja, je speelt een spel Goed, maar ik ben een beetje beter. Dat in mijn gedachten ben ik cool op platbreken. Wil ik palmen af? Ik heb mijn app te doen. In een doodsteek is dat die vraagt om een voet. Oké, je snapt de humor. Het is net een cartoon. Maar jaren wil jaren. Er is niets aan.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 La la la la la la Oh la la la, oh la la la Oh la la la, oh la la la oh, la la, la. la, la, la, la, la. Ja. Jij bent zo lekker om te zien, jij krijgt van mij een dikke zin. Ik wil echt veel meer dan een zoen, ik wil echt alles voor je toe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 Zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la, la la la la. Oh la la la, la la la. la. Smith. Dat is het oh la la la. En we gaan lekker verder met... Uh... We gaan maar even verder, ja Yves Widdens En natuurlijk volgende week is hij er ook aanwezig. So I'm Nog samen een kans. Mag ik jou nog ooit eens ten daad beginnen? We nog eens opnieuw, ik Ik had toen ook zo mijn fouten en mijn regie.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 In het verlengde daarvan kreeg dan de aandacht en dat hebben we nou ook weer gedaan. Ja. Uh, daar werk ik eigenlijk heel erg goed. Ja, want uh, ik, ik heb daar heb ik hier in een, een single mix. Ja, de single. Ja, en dat komt omdat daar al uh, in verschillende vormen op andere albums gestaan heeft. Oké. Okay. Dus ik heb ik heb nou een een hele nieuwe opname gemaakt. Ik heb uh, op mijn vorige CD 'Oase van Licht'.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 en ze, ze kwam met het Nederlandse nummer uit, ik, ik, moest daar, euh, ja, ik moest daar heel erg aan wennen. Ja, hè? Ja. ja. Eraan, uh, was het eerste nummer ook van haar album? Ja. Ik ja, vind ik zo prachtig. Gewoon wenden maar aan. Ja, ja, ja, maar dat is zo. Het is, ja, ja. Je moet het gewoon eventjes een, een paar keer horen en dan, uh, ja, dan, dan gaat ja, het wel. Ik ben er kapot van. Ja, ja, ja. ja en op de duur, ja, dan klinkt het gewoon ja, leuk. En dan denk je van ja, hè. Waarom eigenlijk ook niet? Ja.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 ja en je hebt ook een band met het publiek en dat ja. is leuk ja ja dat is inderdaad heel anders en ja uh, voor degene die alleen maar naar grote concerten gaan ja die, die raad ik toch ook eens aan om een uh, om dat een keer te doen gewoon een uh, klein nou, uh, klein is zaaltje ja, ja. Hey, uh, sta jij nog op, uh, op grote podia's deze zomer uh, Roland nee niet nee, nee voorlopig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 Kom binnen uit de wind huis dikke blauw. Omdat iets me niet echt zingt, dan zie ik jou. Je zegt kom het even wat als nu al thuis: lieve schat, daar brandt het vuur. Uit een stormen stormenbladen stil. Enkel voor de voor mij wil ik zijn. Dit is waar ik van houd in de wacht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 ik geef niet ieder doel, want wat ik wil, ligt buiten mijn gevoel onderweg. Mijn...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 eventjes niet helemaal lekker. Nee, ik weet niet wat het is, maar het uh, uh, uh, uh, was in ieder geval wel Ja, en uh, de single mix uh, daar. Ik zou zeggen. Uh, blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment for you. We hebben nog een, uh, ja, een lekker kwartier. You left in I didn't stand in your way.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 Aangevraagd door Federico. En ik ga een plaatje draaien voor mijn wedelheld. Zulke is voor jou, Milan Gorovic en Tiho, Tiho, More samo Bila je, jedina je, u mom životu Nek vijetarjoj, poljubi kosu, kad ne mogu ja. Tiho, tiho, more šumi, opet zove njeno ime, Ali ona neće čuti, više ona ne voli me. Tiho, tiho, czas spaču, Žitze stare mandoline. Show. Ten obszas piesmu samo za nią.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 al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lach aan mij Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Jij wilt dat ik vaker aan je denk, jij wilt dat ik vaker met je ben Jij wilt dat ik bekijk naar je kijk, stad je gelijk, zat je hem gelijk Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lach aan mij Ik kom bij je, ik kom dichterbij